De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op deze rustdag in de Tour de France praten we heel veel na over de eerste volle week van de Ronde van Frankrijk. In het mediaforum gaat het over de eerste beelden van misstanden door Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. Nu eerst het NOS nieuws. Hier is Dorot Megens.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 Het kabinet trakteert de Nederlandse belastingbetaler op miljarden aan belastingverhogingen... terwijl het tegelijkertijd met miljarden strooit richting Spanje, zegt Wilders. De Kamer is vorige week met recess gegaan, dat duurt tot na de verkiezingen. Vorig jaar werd het zomerreces ook onderbroken voor debatten over de euro. De 1500 werknemers van Netcar worden na sluiting van het bedrijf in Born eind dit jaar doorbetaald... tot ze eind volgend jaar in dienst komen bij het fusiebedrijf VDL Netcar... Ook krijgen alle werknemers een schriftelijke terugkeergarantie mee. De voorwaarde is dat VDL het bedrijf in Born van Mitsubishi overneemt. De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Morgen wordt een principeakkoord aan het personeel in Born voorgelegd... dat er donderdag over kan stemmen. De bedoeling is dat zoveel mogelijk werknemers... de komende twee jaar aan het werk gaan bij andere bedrijven. Ook worden mensen bijgeschoold bij BMW-vestigingen in Duitsland en Engeland. FNV Bondgenoten is positief over de toekomst van NETGAR. Woordvoerder Henk van Rees. Rome scenario, uh, we stonden met de rug tegen de muur uh, eigenlijk al bijna op straat. En nu uh, ziet het eruit dat 1500 mensen in dienst kunnen komen van VDL, wat echt een reus is in Nederland. En niet te vergeten, BMW uh, in de plannen laat uh, minis maken. En BMW is natuurlijk een groot en sterk merk. Dus de toekomst ziet er, als alle contracten getekend worden, bijzonder goed uit. De koers van het aandeel ASML is fors gestegen na het nieuws dat chipmaker Intel een in belang neemt van 10% in de Nederlandse maker van chipmachines. ASML is de grootste chipmachinemaker ter wereld. Het aandeel staat op de beurs zo'n 9 tot 10% hoger. ASML wil zijn grootste klanten mee laten investeren in het maken van een nieuwe generatie chipmachines die de kosten van het produceren van chips sterk omlaag brengen. Daardoor zouden ook de producten waar de chips in zitten, zoals smartphones en tabletcomputers, sterk in prijs kunnen dalen. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt mogelijk tot half vier stil door een stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden in Hilversum werd rond het middaguur een kabel geraakt. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden aangestuurd. Ook is het treinverkeer tussen Naarden-Bussum en Utrecht-Overvecht niet mogelijk. De NS heeft bussen besteld voor reizigers op de zogeheten gooilijn. Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort wordt aangeraden om via Utrecht centraal te reizen. De Franse politie heeft vandaag op de rustdag een inval gedaan... in het hotel van de Cofidis wielerploeg. Vermoedelijk heeft ze te maken met doping, maar details ontbreken nog. Wielerverslaggever Gio Lippens. Ja, daar schijnt dus wel wat aan de hand te zijn uh, in die ploeg. Uh, ja, Moncoutier zit daar, Tarame zit daar, dat zijn toch wel renners. En uh, die Gregorio is ook een van die renners die, uh, die meegenomen is. Ja, dat zijn toch wel renners uh, waarvan je denkt van... nou, wat is daar dan weer aan de hand? Buiten de Tour in Marseille zouden ook twee betrokkenen zijn aangehouden. Het weer, veel wolkenvelden en wat buien. De meeste buien trekken over de zuidoostelijke helft van het land. Daarmee is een kleine kans op onweer. 18 graden wordt het aan de kust, 22 graden in het binnenland. Morgen in het oosten eerst nog wat zon. Daarna vanuit het westen veel bewolking en opnieuw buien. ANBW, verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort richting Hogeveen... staat de Zolle Centrum en af het Nieuw-Leuze 4 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen? Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Groningen kan het beste bij Knoop het broek omrijden via Emelord en Heerenveen. Door werkzaamheden viel de op de A348 Doesburg richting Arnhem. Dan staat tussen Doesburg en Velp 5 kilometer. En op de N325 rond de Arnhem richting en Velpenbroek. Dan staat tussen Husse en Knopend 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 In het mediaforum zometeen politiek commentator en presentator Kees Boman... en ook Fons de Poel is er van Caro's brandpunt. We gaan eerst naar Breda. De rechtbank in Breda heeft tien leden van de Molukse motoclub Satudara... veroordeeld voor de mishandeling van twee mannen in Rijsberg... en het bedreigen van portiers in Breda. Verslaggever Robert Bas, jij bent in Breda. Goedemiddag, wat heeft de rechter nou geoordeeld? Nou ja... Er stonden 10 mannen weg. Negen mannen zijn veroordeeld uiteindelijk voor de, de, de mishandeling van twee mannen. Dat is een zeer ernstige mishandeling geweest. Onder het oog, notenbenen van een observatieteam uh, van de politie. Dus die hebben het allemaal kunnen zien. Die straffen zijn, uh, nou, die lopen uiteen van 15 maanden tot 4,5 jaar. De basisstraf die de rechtbank heeft opgelegd aan de leden van de zabt voor die mishandeling was 15 maanden. Maar ja, er waren verschillende leden die bij hun aanhouding bleken te beschikken over vuurwapens, over harddrugs. Vandaar dat de straffen bij sommige mensen veel hoger zijn uitgekomen, tot 4,5 jaar dus. Ja, de tien verdachten werden uh, vorig jaar met groot machtvertoon uh, door de politie aangehouden. Uh, op de snelweg ook nog door een ar arrestatieteam. En het uh, clubhuis in Zundert uh, zijn ze binnengevallen. Staan die straffen nu in verhouding met zoveel machtsvertoon? Nou ja, dat kan je natuurlijk afvragen. Aan de andere kant, uh, gebleken is dat een aantal van die verdachten... gewoon vuurwapens hadden. Eén uh, iemand had een vuurwapen geladen in de auto uh, bij zich. Had een scherpschuttersgeweer op de, op de keukentafel liggen. Ja, dan neemt de politie vaak geen enkel risico. Dan wordt een arrestatieteam ingezet. En dat is het moment van de verrassing natuurlijk belangrijk. Dus dat betreft kan je zeggen van... ja, nee, logisch dat uh, er zoveel machtsvertonen is geweest. Aan de andere kant, we hebben het over een mishandeling. We hebben het over een bedreiging. De straffen daarvoor zijn niet zo hoog uh, uitgekomen. Maar het is dus heel duidelijk... De, openbaar ministerie willen voordat krijgen, een enkel risico nemen. En uh, heeft dus inderdaad forse middelen ingezet. Nou ja, als je dat ziet naar de straf en de vuurwapens in aangetroffen... is dat niet geheel onlogisch geweest. Is er nog gereageerd op de uitspraak van de rechter? Nou, uh, mensen zijn teleurgesteld natuurlijk. Een aantal clubleden hebben hier gesproken. Die zien het ook als een soort heksenjacht van politie- en justitie op uh, de motorclubs. Nou, dat er iets gaande is vanuit politie- en justitie richting de motorclubs, is natuurlijk ook wat duidelijk. Er is een soort offensief gaande. Er lopen een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken tegen leden van deze clubs. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de geruchten die vorig jaar opdoken over een mogelijke bendeoorlog in Nederland, tussen de Hells Angels aan de ene kant en de stad daar aan de andere kant. Ja, en justitie doet er nu echt alles aan om elk van een motoclublid direct voor de rechter te brengen. En dat proces van vandaag wordt vandaag tot een einde is gekomen... met deze uitspraak. Het is heel duidelijk in dat rijtje. Dankjewel. Voorslag even Robert Bas. het uh, net al even in het nieuws van Dorot-Megens. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt... mogelijk tot half vier vanmiddag stil. Heeft te maken met een stroomstoring. Woordvoerster Alice In het Hout van ProRail aan de telefoon. Dag mevrouw In het Hout. Dag, hallo, goedemiddag. Wat is de oorzaak van deze storing... Uh, bij graafwerkzaamheden zijn meerdere kabels geraakt. En daarom is er op dit moment geen trein verkeerd tussen Nadebussum en Amersfoort. Die kabels zijn doorgetrokken? Die zijn door midden? Of? Ja, nou, er zijn nu uh, ploegen zijn daar, zijn daar aan de slag en die gaan kijken wat de schade is. Um, en dan kunnen we ook gaan inschatten hoe lang de storing nog duurt. Ja, dacht u ook alweer, daar gaan we weer. Ja, bij, bij graafwerkzaamheden uh, kunnen er altijd dit soort dingen gebeuren... maar voor reizigers is het absoluut ontzettend vervelend. Ja, nogal hè. Wat is het gevolg voor het treinverkeer? Op dit moment rijden we tussen naar de bussen en Amersfoort geen treinen. En tot hoe lang gaat dat nog duren? De verwachting is nu dat het uh, tot half vier duurt... Uh, maar de ploegen die zijn daar nu aan de slag... en die kunnen dan een inschatting van maken hoe, tot hoe lang het uiteindelijk gaat duren... en dat, uh, dat communi communiceren we zo snel mogelijk. Dus het kan ook maar zo wat langer duren? Dat kan. Ja. En u hebt wel bussen ingezet, begrijp ik, of besteld in ieder geval? De vervoerder, uh, in dit geval is dat de NS, uh, die heeft bussen besteld. Ah ja, dus daarvoor moeten we weer bij de NS zijn, ik snap het. Uh, dank voor uw snelle uh, reactie van ProRail, Alice in het hout. De NS heeft dus inderdaad bussen besteld voor reizigers op de zogeheten Gooilijn. Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort wordt aangeraden om via Utrecht Centraal te reizen. <tied> Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Het is dus toch zo ver gekomen Dat jij hier naast me ligt In de schemer van de ochtend Kijk ik naar je gezicht Je bent hetzelfde waterhoofd. Ik heb je zo lang niet gezien safe and deep. We waren verliefd op deze jongens. Uh, uh, van Doe Maar. Ja, dat klopt. Nou, op één maar. Hè? Wie dan? Ernst Jans. Ah oh ja, ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Uh, trouwens, uh, je kan <laughs> tegenwoordig meeschrijven aan een liedje van Doe maar, Want uh, die roept op via Twitter om tekstbijdragen te leveren. En dan wordt daar een nummer van gemaakt. Want ze zijn nog steeds bezig, die jongens. We gaan uh, verder met ons mediaforum. En daarvoor hebben wij weer uh, twee gasten. Kees Boman, presentator onder andere van uh, Troskamer. Breed. Politiek journalist. Journalist Vons de Poel. Karel Brandpunt, uh, welkom allebei. We beginnen even met uh, de opmerkelijke foto's... waar we ook in uh, deze uitzending al aandacht aan hebben besteed. De Volkskrant uh, heeft geopend met twee foto's van executies... in voormalig Nederlands-Indië. Soldaat uit Enschede had de foto's in zijn album zitten. En na zijn overlijden is het album door een uh, medewerker... van het gemeentearchief gevonden in een uh, vuilcontainer. Volgens het nieuws zijn deze foto's echt heel erg uniek. Um, kunnen jullie je voorstellen dat... Iemand die foto's in een album had zitten? Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ik, ik, ik, een tijd geleden was er een publicatie van jongens en meisjes die in Auschwitz werkten. Ja. Uh, die hadden een dagtaak aan het vergassen van joden. Uh, maar die hadden ook allemaal uitstapjes, bedrijfsuitjes. En dan gingen ze ergens wijn drinken. En dat zat allemaal in, bij elkaar in een album. Dus ik verbaas me er niks over dat mensen die verschrikkelijke dingen doen, dat zelf niet eens meer precies in de gaten hebben en dat opslaan. Mm. En ik vind het eigenlijk vrij uitzonderlijk dat dit kennelijk het eerste beeld is dat opduikt, terwijl er vermoedelijk heel veel gebeurd is. Ja, Daar. Kees, ja, dat is uitzonderlijk. Iemand van het NIO te zeggen voor, uh, voor twee uur... dat er eigenlijk uh, nimmer dit soort foto's uh, gevonden zijn. Dat is inderdaad opmerkelijk. Ja, ik weet nog dat ik bij, bij de Gelderlander kwam werken. was ik het jaar 1819 18, 19. En uh, daar, daar gasduimde ik door het fotoarchief... als nieuwsgierig leerlingjournalistje. En daar stond een envelop, herinner ik me. met uh, dorpen die in brand werden gestoken en zo. En dat was ook allemaal benedig... En er stond een aantekening op van de voormalige hoofdredacteur, Louis Friquin. niet voor publicatie. V vader van? Niet van vader van Willy Boyd, Ja. Ja. ja. Dus ik denk dat er best meer foto's zijn. Ja. Ik, mijn vader is daar geweest. Die moest daarheen als, als dienstplicht militair. Ja. Die, had, die had ook wel fotoalbums. Maar dit soort foto's kan ik me daar niet herinneren. In herinneren. Wel foto's van nou, onderling het ook, daar. En, het is ook niet het eerste dat je onmiddellijk vastlegt. waarschijnlijk. Nee, maar ik bedoel. Ik, ik, ik, ik vond die meneer van het Nieuws zei dat net ook. Van, uh, dat die, die, die hebben natuurlijk heel veel van die fotoalbums teruggekeken. Van, van ja. mannen die dus een toestel bij zich hadden kennelijk. En dat die allemaal een beetje hetzelfde zijn. En die reis met die boten. Dat kan ik me ook wel herinneren. Die foto's. En dan daar met, met, ja, met kameraden onder, onderling. Ja, maar echt is, actiefoto's heb ik daar nee, niet gezien. Het is natuurlijk strikt genomen uh, voor Nederland altijd nog een, uh, een ver en diep uh, verborgen trauma. Eigenlijk willen we er niet zo over, uh, over weten. Ik zat toevallig vanmorgen aan de aanleiding van, van dat verhaal. de kan nog even te kijken. Van, hey, is er nou eigenlijk ooit een parlementaire enquête over uh, Nederlands-Indië geweest? Nou, nee dus. Dat is o. een hele heel gedoe over geweest in de politiek. Moeten we dat nou niet goed onderzoeken? En uh, altijd werd er gezegd van, uh, vergeet het maar. En ik geloof dat, uh, ik stond op, op een website van andere tijden... dat er in 1969 uh, ja. een hoop gedoe was over... Achter het Nieuws. Een, ja, Achter het Nieuws. Die deden er toen wat aan. Die ja. hadden toen een psycholoog geïnterviewd... en die zeiden dat er allemaal verschrikkingen waren plaatsgevonden. Uh, maar 69 1969 was dat ook dat eerste onderzoek. Uh, tenminste, zo'n zo feitenrelaas uh, was dat. Excessenoten. Ja, ja, ja. ja, zo heette ja. dat. Ja, en da daaraan ja. ging vooraf een, een reeks uitzendingen van... Ik ben Achter het Nieuws bij de Vara. Ja. Waarbij hele moedige mannen die dat allemaal hadden meegemaakt... daar verslag van deden. Maar, maar het, is, het, is, het is wonderlijk zoals het verborgen is gebleven. Ik kan me herinneren dat wij in de jaren 90 met Reporter ooit een uitzending maakten over drie massamoorden. Dus, uh, en hoe die massamoorden werden behandeld in de geschiedenisboeken der middelbare scholen in Nederland. Dus Milai door de Amerikanen, Putten, Weermacht. En uh, nou, zo'n dorpje in voormalig Nederlands-Indië. Nou, Dat was een voetnootje vergeleken bij de andere gebeurtenissen. Ja, op, geschiedenis, op geschiedenisles leerde je er ook niks over. We weten zo langzamerhand meer over Srebrenica... Ja. Dan, ja. dan iets waar wij echt gewoon zelf dader waren. Maar zou deze vondst ertoe kunnen bijdragen... dat er meer gesprek komt over dit zeer gevoelig onderwerp? Dat nou, is laatst geloof ik ook aangedrongen door wat historische clubs... Ja. om een groot onderzoek naar te doen. Ja. Ik denk ook wel dat het zal gebeuren. Um, het moet wel. Het is wel winst dat dit wordt gepubliceerd. Want uiteindelijk moet je er ontzettend veel van leren. leren. En er zullen toch meer van dit soort foto's zijn? Ik bedoel, het lijkt me toch niet Tuurlijk. dat die ene man in Enschede de enige is geweest... die daar foto's van heeft. Zeker, maar, maar het zijn geen foto's volgens mij die je in een lijstje nee, in de kamer Nee, uh, Maar het hangt. heeft ook alles te maken met die jaren 50, denk ik. Hè? Dat, dat, wij doen nu net alsof Nederland altijd een heel open... en een fantastisch liberaal en weet ik veel land is geweest. Dat is natuurlijk niet zo. De gordijnen zijn hier pas in de jaren 70 opengegaan. Uh, in de jaren 50 had je ook de, de, de Geet-Hofmans-affaire. En daar schreef de, hele, de Nederlandse pers niet over. Totdat ja, tot afge... een Amerikaan ja. iets geschreven had die wij mochten citeren. Dit is altijd een heel uh, truttig land geweest... dat erg goed in staat was om uh, pijnlijke dingen uh, toe te dekken. Dat schuld mm. natuurlijk na de oorlog eigenlijk ook voor wat er in de holocaust uh, gebeurde. Dat is ook pas heel laat, of betrekkelijk laat, op gang gekomen. Maar zou dit een... Doorbraak kunnen zijn? Nou, een doorbraak, ja. Er, zijn, er komen steeds weer, uh, om maar uh, ontzettend cliché te gebruiken, nieuwe generaties die daar misschien wel op een andere manier over schrikken en zich verbazen dit eigenlijk nooit zo uitgebreid uh, bij geschiedenis gekregen te hebben. En uh, ja, het, is een, uh, het blijft een open zenuw en het toont ook aan dat wij. Uh, niet minder erg zijn dan al die anderen. Of dat oh, nou uh, hoe dat Boekrijp was. We, oh, wij hebben het ook gedaan. Nou, die foto toont het aan. Wij hebben gewoon uh, in uniform uh, in naam van uh, Nederland uh, mensen uh, massagraf ingeknald. Maar ik hoop dus dat het, dat, het, dat het iets wordt en dat het niet zo'n. We, we leven natuurlijk enorm van de hypes... In, dat je even drie weken lang misschien nog wel wat foto's tegenkomt... en daarna gaat het weer weg. Dus ik hoop heel erg dat er zo'n onderzoek komt. Maar dus. dat is inderdaad al in gang gezet. Hè? Tenminste, dat, ja. die, die historische clubs hebben erop aangedrongen. Ja. En De moeilijkheid is denk ik dat je al die archieven... zijn natuurlijk ook voor een deel uh, ja, verdwenen. Ja. Daar, met name daar in Indonesië, uh, geloof ik ook aangevreten... vertelde Michel Maas toen... Uh, nou ja, dat dat gewoon helemaal niet goed bewaard is en zo. Maar de ooggetuigen zijn natuurlijk allemaal uh, voor een ja. groot deel al verdwenen. Ja, maar de politieke besluitvorming uh, ligt vast. nog steeds uh, gewoon opzoekbaar ja. uh, achter slot en grendel. Dus er is wel degelijk voor mensen nog wat ja. te achterhalen. En, uh, uit te zoeken wat wij deden en hoe erg dat was. We gaan naar de Telegraaf. Uh, die gaat in beroep tegen het verbod op een eigen tv-gids. Daar zijn ze mee begonnen. Een beetje ook om de knuppel in het hoenderhok te gooien natuurlijk. Omroepen verloren dit jaar hun monopolie op de programmagegevens... maar voor die gegevens moet wel worden betaald. De Telegraaf besloot het recht in eigen hand te nemen... omdat de onderhandelingen over de hoogte van dat bedrag... Uh, de Telegraaf te lang duren. De hoofdredacteur, Sjoel Paradijs, zegt dat de Telegraaf niet opgeeft. We zullen niet rusten voordat we een tv-gids mogen uitgeven. Is het vandaag niet... Is het morgen? Zo kennen we Ful Paradijs weer, Kees Bomen? Ja, ik verwacht eigenlijk niet anders. Het is uh, bijna een, een, een, een oorlog die de Telegraaf volgens mij al 50 jaar voert, of eigenlijk zo lang. De <laughs> maar waar, waarom zit. willen ze dat zo graag? Nou ja, uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen weten wat er s'avonds uh, uh, op televisie is en ja. wat er op de radio ja, is en dat, bij dat, ze het kunnen vinden. Maar dat kan nu ook al. Ja, dat die dus die gegevens hebben ze gewoon... nooit zo de erom omheen. Want als ik wil weten, en ik heb toevallig geen omroepgids bij de hand, wat er vanavond. Uh, uh, is, dan kan ik gewoon in de krant kijken. Dus ik weet niet wat ze meer willen weten. Ik ook niet. Dus, maar uh, ik begrijp wel dat je ervoor moet betalen of zo. Toch? Ja, nee. blijkbaar. Ja. Ja, je kan het niet zomaar overschrijven uit de gids. Daar nee. kan ik me iets bij voorstellen. <laughs> maar ja, het is ook, dit is ook wel weer heel erg Nederland. Want als je in, in nou, laten we Engeland noemen, uh, uh, uh, de zondagskanten koopt... dan staat daar gewoon in alle zondagskanten het hele schema voor de hele week... Maar ja, daar hebben ze ook geen uh, omroepen en dus ook geen uh, omroepbladen zoals Ja, want dat, dat is natuurlijk het punt. Jij werkt bij de KRO, ja. die, die krijgen daar natuurlijk geld van. Dat iemand zo'n blad uh, op, opgeabonneerd is. Ja, dus die blijven daar voorlopig even met de kont op zitten. Dat snap ik ook wel. Ja. Dus het, is, uh, nou ja, het toont ook wel een beetje aan dat wij een heel raar systeem hebben. Ja. Alles wat de omroep betreft, dat publieke omroep betreft, dat willen we allemaal in stand houden. Ja, ik, ik vraag me ook bijvoorbeeld af hoe het kan. Elke dag vraag ik me dat af. <laughs> uh, gek genoeg. Uh, kijk ik, ik naar Mart Smeets, ja. kijk ik dan, en dan ja. zie ik dan die paarden op de achtergrond. Wat zie je de paarden, dat is altijd in een soort paardenmanage. Ja, ja. Is er een een bijna, en ja. wat, wat de afloop, man? nou daar is niks mis, maar <laughs> na afloop zie ik dan dat het programma uh, mede mogelijk is gemaakt of aangeboden door Saxo Bank, ja. geloof ik, of zo. Die rijden ja. ook mee in de Tour. Publieke omroep, snap ik allemaal niet, ik dat, dat niet. het allemaal kan. En uh, interpolus die het mogelijk maakt dat uh, Jack van Gelder uh, met uh, voetballers aan tafel zit. Ik snap niet. Nee, sp uh, sport en cultuur mag toch gebillboard worden, heet dat? Ja, nou ja, goed. Maar daar neemt het niet weg dat ik het niet snap bij een publiek bestel. <lacht> nee, nou, maar we zetten ook reclame uit de hele dag op de radio. Maar begrijp ik ook. Het mag gewoon. Nou, ja, om om, om die, uh, die, die bijdrage die mensen nu via hun belastinggeld afdragen, de omroep een beetje lager te houden. Ja, lager. Maar, nou, maar goed, toch... dat is dan nog gescheiden van de journalistieke productie. Dus ja. dat is, daar is niks mee mis. Maar toch, uh, het feit dat RTL bijvoorbeeld, uh, maar ook de kranten, commerciële ondernemingen, zich altijd afvragen van waarom kunnen die publieke omroepen heel veel dingen doen die wij ook kunnen en beschuldigen ons dan dus eigenlijk van oneindelijke concurrentie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En vanuit dat gevoel voert die, te die telegraaf al jarenlang die oorlog over die ja. omroepbladen. Ja. Nou, ze gaan in beroep, dus we wachten wel af hoe dat, uh, hoe dat afloopt. En dan uh, bespreken we het weer hier gewoon in dit uh, forum. Zullen we een liedje doen, Diode? We doen een liedje. De Tour 2012. Sportzame Radio 1. Elke avond tot 11 uur. Tour de France. La radio Augmenté. Osaracino. Oh hey. Osaracino. Oh Bel. Hey. L.O.N.E. Osaracino. Oh hey. Osaracino. Oh Tutte hey. est oh féminin. Ogni figliola sappia si ubira passa, ma sigaretta mocca, na mano in giacca, e se ne va smargia su per tutta città. O saracino, o saracino, Belugalione, o saracino, o saracino, tutte femmine fa suspira fa faccia bella de feminist aan Marina. Dat is ja, ook een hele bekende van Ja, maar zomersploetjes. Ook een hele mooie van Rocco Granata. Die is nog steeds uh, bezig. Oh ja? Samen met de Bouthimi. Je hoorde hem net. Dit was ja, hem. Uh, dit, dit was toch een opname? Of was hij <laughs> ja, live? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dit was, dit was een maar opname. hij zingt nog. Dit is liedje, dus nog. een nieuw liedje. Oh, Oké. Okay. Hoe oud is die? Brrr gaan we even googlen. Zo Hij we maar vragen. waarschijnlijk nog pikzwart uh, ja. <laughs> ja. zeker. Helemaal ja. van zichzelf. <laughs> uh, de Tour, daar gaan we het over hebben. Uh, Nederlandse obsessie, zegt de Volkskrant. Het is een Nederlandse obsessie, de Tour. Uh, de krant kopte zelf drie jaar geleden dat uh, Robert Geesing de grote kanshebber zou worden. En uh, de krant vraagt zich uh, nu af waar al die verwachtingen, ook uh, die van andere renners, op zijn gebaseerd. Hadden jullie überhaupt verwachtingen voor de Tour? Nou, mag ik hier opbichten dat ik de Tour niet volg? Ja, dat mag. Ja. Ja. Dus ik, dat, ook geen weet, verwachtingen. Nee, ik had geen verwachtingen. Maar, hoewel, ik dacht, die geest gaat wel een keer winnen. <laughs> ja, precies. Maar dat had ik in de Volkskrant gelezen. <laughs> maar dat is dus niet zo. Uh, maar dat lijkt mij gewoon uh, de gemiddelde vraag van zelfoverschatting die überhaupt over dit land vaart als er iets gebeurt. Is dat Nederlands? Ja. Ja? Ja. ja. Ook bij voetbal hebben we het ja. gezien natuurlijk. Ja, nou ja, ja je, je, ik hoorde het geloof ik aan het begin van het EK. Uh, uh, van het hek zeggen dat het erop uh, leek alsof Nederland alleen maar naar het EK ging om even de beker op te halen. Uh -huh. En hij probeerde dat idee bij ons luisteraars weg te nemen. Uh -huh. uh, nou ja, dat is dus ook gebleken dat dat zo niet ging. Maar uh, eigenlijk het hele beeld en vooral in de sportjournalistiek wat opgeroepen is is dat wij dus uh, het Europees kampioenschap met voetbal zouden winnen. De indruk ook met nog nooit zoveel Nederlandse toerdeelnemers was de kop dat wij op zijn minst voor de gehele taak Gingen zo niet de bolletjes, de groene en de witte Terwijl wij geloof ik, in 2005 voor het laatst een etappe hebben gewonnen. Ja, Pieter, ja, Wening. Pieter Wening, ja. En Olympische Spelen, zullen we waarschijnlijk ook al 40 uh, gouden medailles halen? Nou, volgens mij zijn de verwachtingen daar wat... Uh, 16 of zo, toch? Uh, ja. Ja, Eentje meer dan vier jaar Het zegt geleden. ook wel iets over, nou ja, wat Fonds wat net aangeeft... Het, is, het zegt ook wel iets over de, over de sportjournalistiek. We moeten misschien meer het accent op uw journalistiek leggen... en iets minder op uh, amusement in deze. Want maar... vanuit die amusementsgedachte komt dat verwachtingspatroon uh, aan... en we zijn allemaal uh, in een depressie uh, uh, terechtgekomen. Maar als... die interviews die waren, die zijn toch vooral altijd leuk? Hè? Uh, uh, uh, zo Rond zo'n EK bijvoorbeeld... Ja, dat maar... heeft een hoog amusementair En dan hoor je na afloop onmiddellijk ja, dat die van Persie een ontzettend vervelend heeft gedragen. en die hun te heeft lopen verstieren. Dat hoor je tijdens zo'n toernooi helemaal niet. Pas nee. als we uitgeschakeld zijn, dat is ook zoiets collectivistisch in dit land. Hè, met z'n allen oranje en dan worden we uitgeschakeld. Met z'n allen, als het zoals een maaiveld meebuigt met de wind die opsteekt. Hè, dan vinden we het ineens allemaal klootzakken. Maar. De, de journalistiek is kennelijk niet bij machtig geweest... om iets zichtbaar te maken van die spanning die daar heerst. Het jullie... onvermogen in, in, in die selectie. Denken jullie echt dat het alleen maar aan de journalistiek ligt? Volgens mij zijn de sporters zelf, in dit geval uh, ook uh, bij de Rabo ploeg heel optimistisch en zeggen ze zelf... Uh, we kunnen ja. wel een top-10-klassering nou, aan. Ja, Zo'n breuking zie, die volgens mij wel voor ontslag... zolang ze iemand in aanmerking oh. komt. Maar die is dan de baas daar bij die Raboploeg. Die is... ...altijd opgewekt, al, al valt uh, de helft van de ploeg in het ravijn... ...en ligt de andere helft al reeds in het ziekenhuis... Dan, uh, ...dan toch zegt hij, ja, we zullen zien uh, vandaag... ...ik hoorde het, geloof ik, vanmorgen... ...ja, ja vanochtend vano was die vrij ze wat drinken, geloof ja, ja, ja. ik. En dan morgen, zien we morgen wel weer. Ja. Hij klonk en, wel als hij zijn laatste rondje versnoept had intussen. Ja, ik denk dat hij niet echt de contractverlenging... Uh, en dat hij waarschijnlijk wel naar het UWV zal moeten. Maar nee, wij, het accent, geloof ik, dat wij hier leggen. is dat de journalistiek, sportjournalistiek. meer journalistiek zou moeten bedrijven. Waardoor we ook meer de waarheid boven tafel krijgen, sneller. Ja. En er ook wat geserreerder over berichten. Ja, want in, in dit land is het heel gemakkelijk om iedereen in, in, uh, in die naar mee te krijgen. Ja. Dat is heel raar. Wij doen altijd net alsof dit een land van super-individualisten is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Volgens mij is er. In de hele wereld. Geen collectivistisch land dan Nederland. Met z'n allen. Maf. Wat een bewering allemaal. Ja, maar dat is groot. Hè? Maar dat is waar. Daar moet je eens over nadenken. <lacht> ja, dat is echt ja, het waar. is wel zo. Let is... op, het is allemaal niet cynisch bedoeld, hoor. Nee. <lacht> nee. nee, het is wel nee, waar. Is... We, gaan, we gaan als één beweging mee. En we gaan ook al mee. Als we een bak laten we ze, als we baksteen laten we ze moeilijk vallen. Ja. Allemaal, als het niet goed gaat. Dat is, ja. uh... Met z'n allen links, met z'n allen rechts. Dat, dat gaat maar. Ja. Dat, dat, dat is heel raar. Uh, we gaan dit mediaforum besluiten, maar niet voordat ik heb verteld dat Rocco Coronata 74 is. Oh, dat valt nog wel uh, mee. Die kan nog wel een jaar of tien. Uh, ja, doorgaan. zeker. Zal die zeker doen. Nou ja, ah, dank voor het ah, mogen ja. leveren van deze overdenking in de sportszomer. <lacht> <hè>? <lacht> Leuk dat jullie er waren. <lacht> Kees Bormel en Pons de Poel. Hartelijk dank. Het is uh, één minuut over half drie. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dorold Megens. Het is nu zeker dat de nationale politie er komt. Na de tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met het plan om één landelijk korps te vormen. De huidige 26 korpsen verdwijnen. Bij de stemming waren VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor... en andere partijen tegen. Het is de bedoeling dat de nationale politie volgend jaar een feit is. De Tweede Kamer komt terug van recess voor een debat over de miljardensteun aan Spanje. Op verzoek van de PVV praat de Kamercommissie van Financiën waarschijnlijk nog deze week over de afspraken die de ministers van de Eurolanden vannacht maakten. Ze spraken af dat Spanje nog deze maand een lening van 30 miljard euro krijgt. Wilders noemt dat schandalig. Ex-topman Diamond van de Britse bank Barclays ziet af van zijn bonus van ruim 25 miljoen euro. Blijkt uit verhoren van het Britse parlement. Diamond stapte vorige week op toen bekend werd dat Barclays had gesjoemeld met rentepercentages. De Britse premier Cameron noemt het niet innen van de bonus een positief signaal. En president Basescu van Roemenië heeft de macht overgedragen aan de voorzitter van het parlement. Gisteren keurde het constitutioneel hof de afzettingsprocedure goed die het parlement tegen de president was begonnen. De Roemeense bevolking spreekt zich eind deze maand uit over de vraag of Basescu moet aftreden. De rechtse president is in conflict geraakt met de centrum-linkse premier Ponta. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam staat op de A16 voor de Van Brienendorpbrug in beide richtingen een file van 2 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Naarden en Utrecht. En tussen Naarden en Amersfoort rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring en de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn straks bij de persconferentie van de Argosploeg. En met Michael Bogut blikken we terug op deze eerste volle tourweek. Yes! Oh, baby, come on! Hey, yeah, Martinez. You ready, girl? Come on. Uh -huh. Let's do this gangsta. Uh -huh. Don't care, baby. Don't call, baby, hey. Gaat in de face. Die me ramène à la glace, die part là où je suis parti. nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. En c'est cette même compliciteit. een uh, enorme hit op het spoor te zijn. <laughs> Want uh, dit is een behoorlijk goed nummer van Like You... ...maar dit is een nummer uit 2004, dus ik loop wat achter de feiten aan. Camaro, toch, heet Ja, hij? precies. <laughs> Sorry. <laughs> De unieke foto's van de executies door Nederlandse militairen... tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië... die hebben hier intussen voor behoorlijk wat ophef gezorgd. Maar wat is de impact in Indonesië? Correspondent Michel Maas. Michel, is het nieuws en ook die foto's al doorgedrongen tot Jakarta? Uh, nou, nog niet echt. De tijd dat ze hier de Nederlandse media volgden uh, is toch wel een beetje voorbij. Dat doen ze hoogstens nog als het over voetbal gaat. Maar dit soort nieuws dat doet er doorgaan zowel een dag, soms twee dagen over om door te dringen tot Indonesië. Dus als er al ophef komt in Indonesië dan zullen we dat misschien morgen pas merken. Ja. Nou is een tijdje terug, hebben de drie van die historische instituten hier... Uh, voor een nieuw onderzoek naar die politionele acties uh, gepleit. Zij, zij willen dat graag. Het demissionair kabinet heeft daar nog niet op gereageerd op dat verzoek. Leeft dat verlangen naar zo'n onderzoek ook in Indonesië? Nou, daar merk je heel weinig van. Je krijgt de indruk dat ze eigenlijk wel uh, tevreden zijn met de geschiedenis zoals die is... en dat ze niet echt de behoefte hebben om die uh, te herschrijven... Uh, je merkt dat aan, uh, aan het feit dat archieven die er nodig zijn om dit soort onderzoeken te doen... die zijn hier in Indonesië altijd nog gesloten voor uh, publiek en onderzoekers. Dus uh, van die kant is er al weinig medewerking. En ja, uh, wat, wat voor nieuws zou eruit kunnen komen, zeggen sommige Indonesiërs ook. Want ze weten wel dat de Nederlanders als beesten tekeer zijn gegaan. Je hoeft hier maar een museum binnen te lopen. En je ziet de diorama's van uh, hoe Nederlanders de inlanders ophingen. Hoe ze, ze te, te lijf gingen met zwepen en hoe ze ze doodschoten. Dus uh, voor, voor Indonesiërs is dat de geschiedenis en ze hebben niet het gevoel dat daar veel aan toe te voegen valt. Is, is het ook zo dat die roep niet zo is in Indonesië... omdat uh, ja, uh, laten we zeggen, bij die politionele acties uh, van de Indonesische zijde ook flink veel geweld is gebruikt? Ja, dat kan zeker meespelen, zeker bij, uh, bij de autoriteiten die uh, de archieven niet vrijgeven. Want in die oude archieven die uh, nog uit de Nederlandse tijd stammen... daar staan ongetwijfeld tal van misdrijven die zijn begaan door Indonesiërs. Onder andere Indonesische Pemuda, de jeugdbeweging die echt... Uh, moordend door het land is gegaan en uh, heel wat op zijn geweten heeft. Dus dat zou best een rol kunnen spelen. Um, stel dat dat onderzoek er zou komen, uh, wat denk je dan? Dat, dat de autoriteiten daar toch die archieven op slot houden? Of zullen de onderzoekers daar toch in mogen kijken, denk je? Ja, dat, dat kun je moeilijk voorspellen. De, ze hebben, er zijn pogingen geweest, uh, ook in het recente verleden... vanuit Nederland, onder andere vanuit Leiden... om die archieven open te krijgen. En dat is niet gelukt tot nu toe. Uh, maar uh, ja, dat kan natuurlijk wel veranderen... als er in Nederland wat meer druk erachter wordt gezet. Ja, dan zal het uh, kabinet natuurlijk eerst weer missionair moeten worden. Want voorlopig heeft het demissionaire kabinet... het verzoek naar zich neergelegd. Uh, hartelijk dank, Michel Maas. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Theodore de Graaf en Jurgen van den Berg.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 This is a food David Kerk. Nee. oh sorry, ja. Ja. het is de eerste keer in vijf weken dat wij door elkaar heen praten hier van Berg. Ik dacht van, nou zeg jij maar, zeg maar. David Kerk was het, Mrs Applebee. Ja. De Radio 1 Sportzomen, Bovert aan de meet. <laughs> Michael, goeiemiddag. Goedemiddag. Sorry hoor dat wij er een zootje van maken, maar nu. Uh... Het is voor ons ook een beetje rustdag. <laughs> ja. Um, Even over de dag van gisteren. Was het... jij, jij zei Cancellara, hè? Uh, ja. Maak hmm. goed fout. Ja, best hè? Dat zei ik. Was jij verrast door, de, door het machtsvertoon van Sky? Ja, ja, ik was wel verrast, omdat alle andere klasse mensmannen, Essence, Berlin, Matjof. Uh, je, die mannen die zaten allemaal redelijk dicht bij elkaar en hun staken er echt bovenuit. En ja, als Cancellara toch de beste tijdrijder van de wereld, nog altijd in mijn ogen, die, uh, ja, die werd gisteren ook op een uh, half minuut gereden. Ja, en zo slecht was het nou ook weer niet, hè, wat Cancellara deed? Nee, tuurlijk niet. Dat was wel hartstikke goed. en uh, Zeker op zo'n parcours. Maar hij uh, had natuurlijk al laten zien van de week op die berg aankomst dat hij er lang aan kon hangen. Dus ja, daarom had ik hem ook eigenlijk één staan. En ik denk, die andere mannen zijn echt twee dagen volle bak moeten gaan voor het klassement. Het wat minder zijn. Maar uh, dat ze zo zouden uh, huishouden. dat uh, had ik ook even niet verwacht. Ik hoorde gisteren ook heel veel over, uh, over het uh, parcours. Dus ik hoorde uh, mensen zeggen. ja, nee, het was, het, het was heel anders dan in het uh, routeboek. Uh, en nou hoorde ik ook dat Wiggins en Froome. dat ze bij Sky gewoon die, die tijdrit heel vaak hebben uh, verkend. Uh, Wiggins en Froome één keer hoor. Maar uh, daarna zijn ze nog een keer wezen kijken. Uh, zit het hem daar ook in? Nou ja, kijk, een beetje uh, een goede klassement, man. die gaan het parcours verkennen. En dan, uh, ja, dan kom je niet voor verrassingen te staan, zeker als jij wat wil in het klassement. En ik kan me niet voorstellen dat uh, echt een renner die heel kort staat op die uh, klassementsambities heeft, ineens nu na de finish zou zeggen, goh, dat is een heel ander parcours. Dat, dat lijkt me niet echt, ik neem aan dat de meeste renners ochtends ook nog uh, verkend hebben, je moet toch trainen de, de ochtend voor de tijdrit. Dus ja, dan de meestal doe je dan het parcours, zeker als je er dichtbij zit en als je er niet dichtbij zit, dan stap je ochtends in de auto en de rijden rijd heen of pak een hotelletje in de buurt. Nou, is, uh, als we even nu naar het algemeen klassement kijken, uh, Wiggins staat uh, 1 minuut 53 voor op Evans. Uh, denk jij dat de Tour al beslist is? Nou de Tour is nooit beslist, uh, je, je, je, je hebt zelf kunnen zien hoe vaak ze vallen. En heeft uh, is verleden jaar ook wel tegengekomen. Het kan nog altijd. Hè? En, uh, ze moeten altijd heel gefocust blijven. kijken. Qua, qua vorm uh, denk je gewoon dat het, uh, dat het niet gaat gebeuren dat eh dat, uh, Wickers hier de Tour gaat verliezen. Maar er kan nog zoveel gebeuren. Maar hij is wel denk ik de sterkste in koers en ook de sterkste ploeg. Ze zijn gewoon uitstendings... Uh, er ja. weinig tegen te beginnen. Wat, wat moet Evans doen dan, Michael, want inderdaad zijn ploeg is, is niet zo sterk, heb ik het idee. Uh, hij zit vaak alleen uh, voorin. Uh, moet hij gewoon een, uh, ja, een deal sluiten met een aantal andere klasse mensenrenners? Nou ja, kijk, uh, die rijdt die man er ook niet zomaar vanaf. Hè? Als je, kijk, je kan wel, tuurlijk moet, zal hij nog wel een keer proberen moeten aanvallen, maar ja, dat was hetzelfde als in tijdperk Armstrong. Je kan wel anders zeggen, ja, we moeten nu dit en we de handen ineens slaan, maar als je gewoon de sterkste bent, ben je de sterkste. En, ja, en iets minder sterker rijdt de sterker er niet vanaf. Maar als je uh, als, als, als wikkers eventueel een slechte dag zou hebben... en Evers gaat in niet afval, dan zit je altijd nog met die vroom. Nou, dat is ook geen gewone. Nee. Dus ze kunnen ook wel, ze kunnen ook wel vrij op de gemak zitten. En daarbij hebben ze ook nog de sterkste ploeg die het tempo dusdanig hoog houden... dat er weinig, weinig uh, over blijft. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel moeilijk wordt. Maar misschien... Uh, kijk, Evers is wel een man die nooit opgeeft. Dat is echt zo'n zo bijtest. Die kan nog een, een dag slecht weer krijgen. Je weet niet uh, Bert, hoe, hoe, hoe die mannen daarop ja. reageren. Er kan nog heel veel gebeuren. Ja. Maar en evens is staat ook bekend, natuurlijk, tot, tot voor kort eigenlijk dat dit ook niet echt een aanvaller is. Hè? Vooral iemand die, die meegaat. En nu zal die toch het initiatief moeten nemen. Nou, Voorlopig denk ik dat hij gewoon blijft zitten. En ja, ze kan ons afwachten. Misschien dat uh, Wick eens een keer een slecht moment heeft. Of dat het niet zo lekker draait op een dag. En dat. Kijk, uh, je zag het nou ook van de week uh, de, de mannen van uh, RadioCheck... die. Die gingen niet echt lekker, die, die aankomst, die hele steile berg op aankomst. En een dag later zitten ze ineens met vier man mee. Dus dan uh, in deze tour heel snel keren, denk ik. Vandaag uh, hebben ze een rustdag. Kunnen ze even bijkomen? Wat deed jij het liefst op een rustdag? Ja, ik had een hekel aan rustdagen. Ja. Dus, uh, hoe heet het, je moest altijd uitleggen. Dus je, je stapt in op de fiets en dan, ja, dan moest je weer persconferentie doen. En uh, dan moest je nog masseren voordat je eindelijk echt gewoon rustte. Ja, was het vijf uur en om 7 uur moest je weer aan tafel. Dus ik had nou niet echt. Uh, ik vond het niks. Ik was, een ik was de dag van. Nou, ik had dat super slecht. En ik heb echt alles geprobeerd. Uh, hard getraind, niet getraind, zacht getraind, uh, nog harder getraind. Echt alle mogelijke varianten uitgeprobeerd. Maar ik was altijd de dag na de rustdag uh, niet zo goed. Ja, je bent er gewoon uit of zo? Ja, je bent er sowieso uit. Ja, je ziet een heel ander ritme. En uh, sommige jongens kunnen dat goed verteren en uh, anderen niet. En je zal het morgen ook wel weer zien. Er zijn al weer. Van die maskees die. Uh, die, die, die zijn helemaal goed in orde en die vliegen erin en ja, wat andere. Je zou ook wel weer zien dat er goede renners die bijvoorbeeld gisteren nog heel goed waren, of eergisteren nog heel goed waren, en ineens morgen op achterstand worden gereden en de daarna weer goed zijn. Dus als ik aan jou vraag hoe herstel je het best op zo'n rustdag, dan weet je het eigenlijk niet? Ik zou het echt niet weten, <laughs> nee. nee, nee. Ik weet veel, maar uh, dit weet ik niet. Uh, jij zegt, uh, jij vond het heel vervelend, als we even kijken naar de Rabatploeg en naar Laurens ten die uh, zondag mee zat in de ontsnapping, die uh, een goede tijdrit reed. Is dat dan zo iemand die nu ook ontzettend baalt met zo'n rustdag? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je, moet je hem even bellen. Maar ik denk, uh, ja, dat zijn van die renners die, die, die ja, dat weet ik echt niet. Ik heb nooit beun in de ploeg gereden en ik weet niet of, of zij ervan balen. Maar meestal een renner die goed in zijn vel steekt, ja, die hoef je niet echt uh, te gaan rusten. Nee. Dus dat is, uh, nee, laat me lekker doorrijden. Maar we Erik Breuken vanochtend zeggen dat juist deze dag erbij uh, net, ja, net het kantelmoment zou kunnen zijn... dat ze weer een beetje in normale doen zijn. Geloof je daarin of niet? Ja, dat zeiden ze vorig jaar ook twee keer. Dat hebben we ook allemaal gezien hoe dat eindigt. Nou. Dus uh, laten we het hopen. Maar ik, uh, ja, het, uh, het kan voor een uh, jongen als G, als je echt uh, in de kreukels ligt, kan het wel eens fijn zijn als je even een, een dagje uh, dag niet op die fiets hoeft. En zeker een dagje niet hoeft af te zien. Kijk, ik denk dat het nog allerbeste nog voor die mannen is als ze een, uh, uh, een relatief vlakke rit hebben en het tempo niet al te hoog ligt. Dat ze als ze veel verwondingen hebben en daar last van hebben, dat ze dan gewoon uh, de beste erdoor komen. En de hele dag niks doen, ja, dat weet ik ook niet. Maar het kan, kan ja, misschien wel helpen, laten we het hopen. Nou, ze mogen in ieder geval een paar biertjes drinken van Erik Breukink, hoorden we vanochtend. Zo. Ik weet ja, dat het. Het. <laughs> Dankjewel Michael. We spreken je morgen. We gaan naar Gio Lippens in Frankrijk. Want ja, terwijl we zo straks even zaten te babbelen met z'n allen over die eerste tourweek, kwam ineens tussen neus en lippen door dat, ja, dat nieuws over de Covidus-ploeg, Gio. Weet je intussen iets meer? Inval bij Covidus? Ja, heel veel meer weten we niet. Ze hebben wel de COVID-19 aangekondigd dat er vanmiddag om vier uur een persconferentie komt. En uh, dan zullen ze het einde en ander gaan vertellen over wat er nou precies aan de hand is. Maar uh, ja, we weten dus in ieder geval dat de Remy D D D Gregorio, een uh, well, goede renner hoor, die vaak in de aanval heeft gezeten in de Tour de France in het verleden. We kennen hem al een aantal jaren. Hij uh, heeft afgelopen jaar bij Astana gereden, de ploeg uit Kazachstan. En dat die is meegenomen voor verhoor. En dat er ook nog twee renners zijn geweest. die in Marseille zijn aangehouden. van de COVID-disploeg. Maar dat zijn wel renners. Dat heeft niks met de tour te maken. Ja, zeggen ze. Maar vanmiddag komt daar wat meer over naar buiten. Ja. Maar het saillante is wel dat die, die, die, die Gregorio. dat hij uh, in het verleden, vorig jaar zelfs, nog bij Astana heeft gereden. En er wordt nu wel gezegd. het zou wel eens te maken kunnen hebben met een onderzoek dat al langer speelt dan dit jaar. Ja. Um, maar Laten we zeggen, dat is nog allemaal gissen, want een officiële verdenking is niet naar buiten gebracht. Waar hij van verdacht wordt? De politie heeft wel gezegd dat het met een dopingverdenking te maken heeft, maar die willen verder ook geen commentaar geven. Dus wat dat betreft zullen we gewoon moeten afwachten wat er vanmiddag uitkomt. Maar dan zal er wat duidelijkheid komen. Ja, maar die, uh, die Gregorio die is dus gewoon uit het hotel gehaald, meegenomen naar het bureau en die moet daar nu een verklaring kennelijk afleggen. Wordt wordt verhoord? En, en theoretisch gesproken kan hij morgen natuurlijk bij spreken nog gewoon weer van start gaan. Ik bedoel, het is helemaal niet gezegd dat hij nu uit de toer is. Uh, maar dat, ook dat zullen we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Ik denk dan meteen toch wel terug aan een aantal jaren geleden, hè, 2007. Het hele gedoe met Rasmussen en alles wat er ook bij andere ploegen speelde. Uh, toen ook de ploeg van uh, Vino Koerov die toen uh, uh, toch onblok de toer uitgehaald uh, werd. Ja. ja, dat zijn wel dingen waar je dan meteen even aan terugdenkt. Maar dit lijkt toch een wat geïsoleerder geval te zijn. Goed, om vier uur persconferentie. Daarna weten we ongetwijfeld meer persconferentie van die ploeg dus. Covid dus. Net als de Rabobank ploeg wacht ook de Argos Shimano ploeg nog op de eerste overwinning. Op de rustdag is verslaggever Sebastian Timmerman op bezoek geweest bij de Nederlandse ploeg. Eén van de Nederlandse renners daar is Coen de Kort. En uiteraard informeerde Sebastian eerst eens even hoe hij die eerste toerweek is doorgekomen. Ja, helaas uh, wel twee keer gevallen, maar verder eigenlijk heel goed doorgekomen. Ik uh... Uh, ik rij uh, niet voor het klassement, dus uh, het uh, feit dat ik uh, wat uh, tijd heb verloren door de valpartijen is ge geen enkel punt. En, uh, uh, ik heb alleen wat schaafvonden. En, uh, als je dat vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, Wout Poels uh, of uh, ploegenoot Johannes Vrolingen, die, uh, die gewoon uh, uit de tour uh, zijn en, uh, en erger. En dan, uh, dan heb ik een beetje vel af. Nou ja, goed, dat is dan geen, uh, geen ramp. Het is een beetje vervelend. Maar... Een Be beetje vel af. Ik, ik buig even over de tafel heen. Kijk naar je rechterbeen. Uh, ik zou daar niet echt blij voor worden. Want er is behoorlijk wat vel af. Ja, ja er is inderdaad uh, wel wat meer dan een beetje eigenlijk. Maar goed, uh... Ja, het, is, het is niet de eerste keer als uurrennen ben je eraan gewend. En, uh, ja, het is even vastplakken aan de lakens. Het uh, de ochtend uh, de lakens eraf trekken. En, uh, ja, het is, uh, zijn de minder leuke dingen van, uh, van het uurrennen zijn. Maar uh, dat zijn wel dingen waar je gewoon mee verder kunt. En, uh, ja, op de fiets, uh, ja, de eerste vijf minuten heb ik er last van. En daarna is eigenlijk, uh, is, uh, doet het geen pijn meer. Slapen is eigenlijk het moeilijkste. Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Ja, vooral wakker worden. <laughs> Nu was het uh, gisteren, op de dag af, zeven jaar geleden... dat Pieter Wening uh, als laatste Nederlander een rit won in, uh, in de Ronde van Frankrijk. Bij ons volgens leeft dat heel erg. Wanneer komt nou die volgende? Leeft dat bij jullie renners ook? Ja, daar hebben we het wel over. Ja. Ja, we, we kwamen natuurlijk uh, deze Tour al uh, langs de finish waar uh, Wening uh, gewonnen had. In ja. In Sierra En uh, daar heb ik het er ook al even... Uh, met vooral Langeveld en een aantal andere Nederlanders wel even over gehad. En het wordt wel tijd dat we, het, dat we het weer een keer doen. Dat er in ieder geval gewoon maar een Nederlander... Ik vind ik het ook mooi als er een Fransman of een Duitse van mijn ploeg wint. Maar, maar uiteindelijk is het natuurlijk toch mooi om een, om een Nederlander te zien winnen. En wat is dan jullie conclusie als jullie het erover hebben... dat het zo lang heeft geduurd? Ja, ik denk dat het een combinatie is van, van wat geluk hebben. En ja, misschien ook jongens die... Die af en toe, uh, ja, zoals nu met Lars Boom uh, en Nicky Terpstra, die, uh, die gewoon de Tour niet doen omdat ze uh, er niet genoeg kansen vinden voor, voor uh, dat soort renners. En, ja, ik denk dat dat ook een beetje het probleem is van de Nederlanders. We hebben niet echt... Uh, de top sprinter gehad die in een massasprint kan winnen... en uh, ja, ook niet de topklimmer die in een bergetappe kan winnen... of een toptijdrij die in een tijdrit kan winnen. Ja, dan blijven er gewoon maar heel weinig kansen over. Ik bedoel het niet zo persoonlijk als het gaat klinken... maar uh, toen jij belofte was, was jij renner die ook heel veel won. Jij behoorde tot een lichting die links en rechts heel veel koersen won. En dan worden jullie prof en dan is het heel moeilijk om die lijn voor te blijven zetten. Hoe kan dat? Ja, het is natuurlijk wel zo uh, bij de jongere categorieën. Uh, ja, daar behoorde ik uh, tot de beste inderdaad van mijn leeftijd. Ja, nu zit uh, de mooitje prof. Dan uh, rij je tegen alle beste van alle leeftijdscategorieën bij elkaar. Dan wordt het natuurlijk wel lastiger En dan rij je in de Tour tegen de uh, jongens die daar weer allemaal het best van in vorm zijn en, en daar het best van zijn. Dus dit is natuurlijk wel het allerhoogste niveau. En uh, ja, dat, is, dat is wel een beetje een verschil. En uh, ja, misschien dat het daarom wel uh, gedeeltelijk. Uh, ook, uh, ook lastig is om, uh, om natuurlijk veel te winnen, want ja, het, het niveau ligt gewoon hoger. Maar ik, uh, ik hoop wel dat ik dat nu wel weer op kan pikken. Ik heb wel het idee dat ik nog steeds een, een stijgende lijn uh, bij mij persoonlijk zit. En uh, ja, ik had natuurlijk zelf ook liever meer gewonnen, maar uh, ja, ik kan uh, alleen maar uh, mijn best doen. Wanneer was je laatste overwinning? Ja, dat is eigenlijk veel te lang geleden, dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Weet je die Nou ja, ik heb in, uh, in 2009 in Japan een wedstrijd gewonnen. Oh ja. ja, dus uh, die telt nog. Maar ja, goed, 2009 is eigenlijk al te lang geleden. Dat is te lang geleden. Dat zei uh, Koen de Kort. Hij is wel de beste man hoor, van Argos Shimano. Hij staat 107e in het algemeen klassement. En misschien moeten de teams ook gewoon eens gaan kijken naar de ronde van Polen. Want die gaat uh, vandaag van start. En daar rijden ook fantastische wielrenners mee. Degen Kolp rijdt voor Argos en uh, Tom Stamsnijder. En voor Rabo ploeg Boom en nou, Bos en Baredo ja. en Breschel. Dus moeten ze daar maar naar gaan kijken. Die, die vraag op de site trouwens, ging daar ook over. Maar ik zat even snel te kijken of die er nog op staat. Maar ik snap wel waarom dat eigenlijk niet meer is. Omdat die uh, etappe is natuurlijk al begonnen daar. En dan zou je uh, de uitslag kunnen beïnvloeden op deze manier. Dat is ja. niet de bedoeling. Maar normaal gesproken staat er dus op de site radio1.nl een vraag. Tijd voor tijd. Een uh, vraag altijd met de tijd te maken. Um, en vandaag ging die over die uh, etappe in uh, Polen van de Ronde van Polen. Uh, vanavond daarvan de uitslag natuurlijk. Maar elke dag maar even checken of die vraag interessant genoeg is. Kunt u gokken op een tijd ergens. En als u goed gokt, dan uh, wint u daarmee een horloge. De komende uren volgen wij uh, natuurlijk voor u... Uh, de ontwikkelingen bij de Covidisploeg. Uh, om uh, vier uur wordt er een persconferentie gegeven bij Covidis. En dan horen we meer ook, uh, over de aanhouding van Remy Di Gregorio... Straks zijn we natuurlijk ook met Filemon uh, Besselink bij u. Um, hij, uh, ja, hij zit op die rustdag, zijn eerste rustdag in een Tour de France. Kijken hoe hij die rustdag verteert. Dat allemaal straks over een nou ja, paar, paar minuten. Ja, ik, uh, ben, ik zit er helemaal klaar voor. Oh, toeval, versprek uh, met uh, Van Beek.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 Ik mis Sebastian Timmerman. 0800 1101. Binnenkort hoort u hem weer lekker op de motor. Ja, dat Hij komt weer terug. Hij komt weer terug. Het is allemaal goed. Laat niets tussen jou en een geslaagde relatie komen. Meld je aan bij.